Time of year Somewhere far away from here I feel fine enough, I guess Considering everything's a mess There's a restaurant down the street Where hungry people like to eat I could walk but I'll just try It's colder than it looks outside It's like a dream you try to remember but it's gone Then you trying to scream but it only comes out as yawn. When you're trying to see the one be on your front door Take your time to so we all want to make you smile When you realize that a guy by side might take a while to step Time of day to throw all your cares away, put the sprinkler on the lawn, and run through with my gym shorts on. Take a drink right from the hose and change into some drier clothes. Climb the stairs up to my room Sleep away the afternoon It's like a dream you try to remember but it's gone Then you're trying to scream but it only comes out as a yawn. When you're trying to see the world beyond your front door you Take your times away along to make this smile When you realize that I got side, take a while Just to trying to figure out what all this is for Me, cause I'm still asleep. please God tell me that I'm still asleep on an evening such as this. Yo. It's hard to tell if I exist. If I pack the car and leave this town. Notice that I'm not around I could hide out under there I just made you say underwear I could leave but I'll just stay when it's gone, then you're trying to see it up. comes out when you're trying it, to see the only on your front door. Take your time to lay out make you Smile when you realize your my take a while just to try to Ja, dat waren de Bear Naked Ladies met. Uh, Pinch me. Mwaah. Uh, ja. <lacht> <lacht> is er weer. <lacht> <lacht> Uit Istanbul. zo oh, ja. Gelijk daarvan. Die heb je daar niet gehoord, jammer genoeg. Hij, maar hij, is, hij zit in de gevangenis, dus. Uh, dus het is hij het zo uh, Hij heeft gehandeld in cocaïne, dacht ik. Oh, die toch. Hey, je valt toch wel een beetje op die bad boys hier, dit? Ja, ja, zeker. Ja. ja, mijn moeder is echt helemaal ja. weg van Tarkov. Oh. Die heeft dat nummer dat je niet hoort, echt vijf jaar lang. Ja. Nadat het zeg maar, ja. een soort van zomerhitje was, heeft dat nog steeds lopen draaien. Maar je bent helemaal niet geschokt, hè, dat dat, die, dat, die, dat die in de gevangenis zit? Nee, ja, het verbaast me eigenlijk ja. niet zo heel veel. Het heeft ook ook dat je zeg maar, in de vakantie naar Peru gaat om Joram van der Sloot te ontmoeten? Dat is sowieso. Ja, dat, ja oh. ik weet niet. Ik, ik vind hem wel echt zo romanticus, lijkt het me. Ja, en uh, deed er ook. Maar uh, kom niet eens een laptop? Nee? Ja, precies. En haar uh, houdt ook nog van aardig potje tennis. <laughs> nou, die, heb, die hobby hebben wij dan gemeen. Dus, ja, sportief. Uh, ja, kunnen we gezellig gaan tennissen? Ja, ik uh, weet niet, uh, luisteraars, ik moet even kwijt, maar uh, ze is weer terug. Hey, Judith. Hey, ik ben weer terug. Twee uitzendingen, twee uitzendingen zonder mij. En, uh, Was echt een verschrikking. Het, nou, jullie deed het echt heel goed. Mijn complimenten. Nou, nou die kunnen ons ons straks steken. precies. Ja, en ook leuk dat je nog uh, gewoon tijdens de vakantie tijd hebt gehad om ons live te beluisteren. Ehm, um, ja. Aardig. Okay. Laten we het daar maar op houden dat ik het tijdens de vakantie heb gedaan. Ja, ja dat is uh, wereldwijd te beluisteren. Hè? Ja, precies. Ja, nou, we zijn een grote hit in Istanbul. Dat heb ik wel gemerkt. Ik werd herkend op straat. Oh. Hey, hey, je moet die enige. Van uh, Benadering Oké. Oké. Okay. Moslimvriendelijk programma dus. <laughs> ja, misschien wel het enige. Uh... Waar wij nog een beetje aardig over zijn. Nou, brand los. Uh, oké, okay, ja goed, uh, ik, we hebben waarschijnlijk weer een uitzending vol items en, en muziek en uh, dat soort dingen, maar wat voor, wat voor items hebben we deze keer gegeven? Uh, ja, we hebben uh, helaas hebben we uh, items uit de hele wereld, want we konden niet zoveel Nij Nijmeegs nieuws uh, vinden. Zijn, zijn er geen we hebben nijmegen? het wel geprobeerd, dus We misschien... hebben eentje over uh, Gavins zijn uh, avonturen oh, in okay. het Oh oké. Oh ja, nou maak van, je had geen moordkuil. Dat, uh, dat komt er nog wel. eens uh, dus even kijken wat de items hebben we. Uh, lift naar het paradijs. Een ja, rokende peuters, zowel in China als in Indonesië. Een sadistische beul, uh, speelt zich af in uh, Seattle, Amerika. En gelukkig hebben wij de praxis en in Rusland ook. <laughs> ja, nou ik ben benieuwd ik even. Wat uh, is Maus uh, nu met Dashboard? than you would ever know On the dashboard and melted but we still have the radio Oh, sure, a man called a man worse than you would ever know Well, you told me about nowhere Well, it's sounds like some place out Met Garden State en Mollis Mouse met Dashboard. En daar stappen al meer. Ik ben nog steeds helemaal in de, in de Turkse... Ja, ja sfeer, hè? Ja, ja. Zo, hoe ging het buikdansen daar? Want daar ja, had dat hoorde ik week. week. Ik heb geen buikdanseres gezien. Wel, misschien ja. weet je. Ja, maar je hebt getreden. toch zelf buikdansen zo uh, gedaan. Zo'n gast met zo'n zo uh, witte, witte gewaad aan en zo'n hoedje op die alleen maar rondjes dra draait. Dat dus een soefie is? of zo. Soefie ik weet niet of het heet, maar ja. het is heel bizar omdat het echt te Maar je te wordt zien. heel duizelig, toch? Want die man heeft gewoon echt een emotie... Echt een emotieloze blik op zijn gezicht. En ze zit maar naar één punt te staren en dan zit ze alleen maar rondjes te draaien. En dan sta je er echt zo bij, als ze uh, echt ja, westerse uh, ja, het hola, dan sta je echt zo te kijken van uh, wat is dit. Dat is echt heel bizar ja want er zitten ook van die lange mouwen zitten ja, er gewoon ja, hè he? ja maar dan is zin. hij gewoon als een, aan het aan de daar heeft hij dat <laughs> volgens maar maar ja dat, dat hebben hun dus als entertainment tijdens het eten ja. en uh, dan dus hadden iets van ja maar dat wordt toch kei misselijk als je aan het eten bent de, er, iemand al... die de hele tijd voor je neus uh, ja ontstrijd. ze zullen wel hun bepaalde technieken daarvoor hebben maar dat is dus ja en als hij dan niest of hoest of zo dan door die ja dan word je slapen. dan, dan, dan, dan, oh. dan, dan, dan je ja maar dan, dan, dan spet hij dat door het hele restaurant heen zo snel, ja dus zo. Staat, hij stond met een afstandje van de gasten af. Maar ja, we liepen daar dus iedere avond langs en we ik echt van, wat is dit? En hebben ze niet geprobeerd, en masse, uh, jullie een dansje aan te leren? Nee, zo. Want, nou ja, ik ben twee keer om te kijken geweest, het is daar een heel erg gebruik hier, een van een restaurant, dan gaan ze hier de hit van de zomer en dan moet je dat, dat dansje moet je dan aan leren. Ik vind het ook zo grappig dat, uh, ja, wordt er dus iedereen die daar ooit geweest is, dus die weet het natuurlijk dat als je daar langs restaurantjes loopt en we zaten in toeristisch gedeelte dus dat zijn alleen maar restaurantjes dan iedereen daar is je beste vriend die willen je allemaal binnenkrijgen van oh we're your best friend, you're from Holland, we love Holland come eat with us en echt, ze ja. op een gegeven moment gaan ze ook echt aan je armen rukken van ja kom bij ons even en dan is zoiets van nee dank je ja. en dan ze kunnen ook echt heel bizar ze zien sowieso gelijk dat je Nederlands bent nu was ik wel met twee mensen die blond haar hadden en blauwe ogen maar aan mij zou je dat misschien niet zien nee nee je sensie. ziet er meer uit als een Roma meisje. Roma -meis. Ja, dat, dat kan kloppen. Maar dan gaan ze echt vloeiend Nederlands tegen praten. Het is echt bizar. Echt heel apart. Maar ingestudeerd, of kunnen ze zeggen Nederlands? Ja, het is zoals ik al zei tegen jullie: het stilletje uh, kijken, kijken, niet kopen. Dat, uh, dat hmm. hebben ze helemaal onder de knie. Maar ook echt gewoon op een gegeven moment gaan die gasten gewoon Nederlands tegen praten. Het is heel bizar over het voetbal en uh, Ajax, top. Uh, ja, dat is dingen. Echt heel raar. Dus uh, ja, je voelt je dan wel een beetje als een object. Ja, dat, uh, gezien uh, de natuurlijke schoonheid die je bezit, dan is dat wel iets wat jou makkelijk zal overkomen. Dat je als een soort lustobject wordt gezien. Echt, dan ben ik een weekje gewoon lekker op vakantie geweest en dan kom je terug. En dan is het alsof je nooit bent weggewezen. Ja. Nou echt... oh, alsof mijn gevoelens voor jou zouden ver veranderen in één week thuis, dat thuis of twee weken thuis. Gevoel, van, oh nee, help. nee, maar het ergste is nog gewoon dat je in die twee weken tijd dat je niet bent geweest, alweer mooier bent geworden. Ik weet niet helemaal wat ik daarop moet zeggen. Jonas? Ja, ja het blijft radio Dus. dus hoor. Uh, ja, je dus kan het... in ieder geval dankjewel zeggen voor het compliment, Kevin. Ja, maar ik ben bang dat je dan door blijft gaan. Oh ja, maar dat gaat ook zeker gebeuren oh. hoor. Hoe dan ook? Ik uh, kom er niet van af. Nee. Hm. Dus uh, wees, wend er maar Oké. Okay. Ja, bent nooit. Ken je nou een jaar, maar bent ja. nooit. Oké. Okay, uh, dat was Turkije. Ja. Dat was okay. ja, en uh, ja, uh, verkiezingen. Uh, Tweede Kamerverkiezingen 2010. Heb je nog gestemd, Judith? Ik heb gestemd, ja. Jonas? Ik heb ook gestemd. De democratie moet je ja. wel in stand houden. Ja, ik heb ook gestemd. Okay. <laughs> je ja. wel te uh, ja. hopen dat wij die ja. Best, wel, best ja. wel veel uh, verlies hè, voor het CDA. Wat wat uh, ervan? Je uh, je heb je gestemd, uh, Kevin? Oh, nou, uh, ik durfde eerst niet te stemmen. Want, uh, nee? Dus, nee, want het zijn geen gordijntjes. Oké, okay, dus Mensen kunnen over je schouder meekijken, Toen vond ik het gewoon een beetje eng. Ja, nou, mag niet, hè? Ja. Dus toen heb ik gewoon heel snel, heb ik, ik heb zeg maar mijn jas zeg maar overgestemd, <laughs> hoe je het zeg maar mm. heen gedaan. En dan was een beetje op de gok, zeg maar waar, uh, waar ik dacht dat de lijsttrekker van de SP dan stond. Mm. Want dat heb ik dan gestemd. SP. Ja. En uh, dat was gelukt. En heb je hem net zo, dus je hebt het bolletje net zo rood gemaakt als zijn neus van Roem? Ja. Ja. Ja, het is een tomaat, dus, hè? Ja. Maak je alleen maar meer verdachten, denk ik. Nou, nou, ja, ik uh, wilde niet dat uh, mensen meekijken. Maar dat was gewoon druk, hè? Ik heb in de stad gestemd. Wat boeit dat nou? Ja, dat hoeft toch niet te weten. Je vertelt nu op, op de radio wat ja, je gestemd hebt, dus waarom was je destijds zo. Uh... Ja, maar dan, dan kunnen ze, in, zeg maar, uh, uh, dan stellen ze echt iemand uh, erbij voor. Uh, of dan kunnen ze echt zien wie wat stemt of zo. Uh, nou, okay, nou begrijp ik kan nogal, Nou dus kunnen ze nog alleen maar stemmen. En trouwens, het is ook een strijd, hè? Met de ethiek. En heb je ook nog meegemaakt dat mensen uh, zo met z'n tweeën in het hokje stonden te stemmen? Nee nee, nee, nee, nee, nee, dat heb ik gelukkig niet meegemaakt. Anders had ik er wat van gezegd, maar dat mag niet. <laughs> ja, en jij bent hier moreel superieur. Ja, natuurlijk. Ja. Mijn tweede natuur. Sorry. <laughs> <laughs> ja, maar volgens uh, ja, ja. mij zijn ze wel in de plus of uh, SP ja. of niet. Ik zal ja, even bijkijken als we. Toch een radio staan, Je hebt een plicht om uh, Actualiteit, actualiteit. of wat? Wat heb je gestemd, Jonas? Of wil je dat niet? Nee, ik wil het maar zeggen, ik heb GroenLinks gestemd. Yay. Oh, jullie zijn voor elkaar gemaakt. <laughs> oh. We, we, we, we, we hebben <laughs> jullie nog niet gehoord, maar ik kan wel aan wat Maar aannemen, dus, ja. Ja. Ja. jullie zijn echt voor elkaar gemaakt. Echt. Maar ik, ik, ik heb zo'n hekel aan. liever uh, straf... Daniel goed in het eten gooit. <laughs> maar ik heb zo'n hekel aan strategisch stemmen. Ik hey, uh, dacht eerst van P van de A uh, st stemmen. Ja, goed, dat kan wel. Ik heb wel liever Cohen als uh, minister-president. Maar ja, goed, ja. dan ga je dus stemmen op een partij terwijl je misschien niet helemaal. De achterstaat. Nee, dat ben ik Twins wel eens, als, eens. Uh, ik had hetzelfde dilemma, Wordt het nou PvdA of gewoon wat ik zelf wil. En denk ik van ja, ik ga gewoon mijn eigen instinct volgen. <lacht> ja, het ja, het is goed dat links. je niet tegen naar je ouders hebt geluisterd, nee, want die precies. vonden dat je als strategisch moest stemmen. Ja, die hè? zeiden Le dan. van ja, je kan best gewoon maar PvdA stemmen, en, uh, want ja, je wilt niet dat Rutte hier de boel uh, uit mag gaan maken. Dus uh, dan denk ik van ja, misschien PvdA, maar goed, denk ik denk van gewoon groen links, gewoon doen. Lekker boeiend wat er dan, we dan voor gebeurt. Ja. Ja, ik, uh, mijn ik vind de strategische stemmen is niet echt stemmen. Maar voor, voor de, de luisteren misschien nog meer, de conservatieve kant van Nijmegen die gaat ons misschien nou uitmaken als de typische linkse media. Maar dat is dan uh, het risico wat we nu gaan ja, doen. Ja, dat, dat zeker. <hijen> maar ik heb ook wel eens uh, volgens mij helemaal in het begin CDA gestemd. Echt waar? Omdat je Dave er kwam, dat is gewoon gewoonte naam. Ja, dat was. En toen was wat was toen, wat was toen een rechtse partij? De Centrumpartij was toen een rechtse partij. partij. Ja. En wat doen we? Toen waren we de dingen toen was de, de. Van Jan maat. <coughs> ja. En toen was ze links, was ook echt links, hè? Echt? Dus de, de, volgens ja. mij was toen nog ook de Communistische partij had je toen nog. Ja, en, maar daar, ja. daar heb je nooit op gestemd. N nee. Maar misschien dat deze uitzending misschien niet meer Dikkie kunnen gebruiken. Dan op de andere kant gehoord, hè? Ja, dat zou een leuk geweest. zijn ja. Nou ja, Dikkie is, uh, is niet meer. Die hield hier twee weken geleden een uh, acht minuten lang monoloog over hoe slecht de Partij van de Arbeid is. Oh ja, de, uh, ook uh, over de wereld draait door dat er ook publieke omroepen een, uh, een linkse bolwerk zijn. Maar goed, dat was, uh, dat was toen. Maar goed, misschien dat we dan ja, op deze momenten. Moet weer een we nou helemaal geen aandacht aan besteden nee. aan dat soort uh, stemmingsmakerij. <laughs> Ja, wij kunnen in ieder geval niemand meer beïnvloeden nu, want de, de, de, de, de dingen zijn gesloten. Had je nog wat uitslagen voor je neus? Ja, op dit moment zijn VVD en PvdA nog de grootste met 31 zetels. En uh, uh, uh, wat je zegt, CDA die valt 20 zetels terug naar 21. En uh, de PVV gaat er zelfs overheen van uh, 9 naar 23. Dus dan is PVV de derde oh, okay. partij van, uh, van Nederland. Ik weet niet wat het precies van coalities gaat betekenen, maar. Uh, oh, dan kunnen ze een links scrollen. Nee, ja, gaat nou, nooit nou. Wat ik daar persoonlijk denk, wat er gaat gebeuren, paars. Eh, ja, niet zeker. Nee, niet paars. Dus, eh, VVD, CDA, PVV. N maar CDA wil hoe dan ook regeren. Hoe dat nu eruit ziet, dat gaan <coughs> ze kijken. Ja, daar redden ze net volgens mij. CDA, VVD, PVV, de redden ze wel. Nee, dan moet PVV nog wel een paar zetjes groeien. Ze zitten nu, of ze nou precies op 5, ze zitten nu precies op 75 volgens mij. Ja. Maar dat is geen meerderheid. Nou ja, ja, ding is erbij nog, is de Unie klaar. Ja, we zullen zien. Ik, ik, ik weet niet of ze de PVV durven buiten. Ja, maar het ding is: de SP gaat er niet bij, denk ik. En, en de GroenLinks gaat er ook niet. D66 zal ook niet gaan. Die gaat het niet doen, dus de tussen Unie gaat het doen. Ja, we zullen zien. Ik, we kunnen nog van alles veranderen, want we hebben met pot misschien... gestemd, hè? Dus, okay. uh... Dus uh, dat ik, ga wel even eten. Dus ik kan me niet voorstellen hoe irritant het is ja. om nu het allemaal te moeten gaan tellen. Ja, waarom maar... moesten nou zeg maar alle vakjes schoonmaken en dan degene de wijs gekker ja. dan niet? Want... Jij stond eventjes in een ja. hokje, of niet? Ja. ja. Daarom die rij ook. Oh, nou. <lacht> uh, benieuwd wat het uh, wordt vanavond allemaal. Nou. Wat, gaan we dan nou weer naar een nummer luisteren? Ja, jij kan ons goed aankondigen het is, uh... oh, oh, Ja, Dit is mijn favoriete band, als het goed is, toch? Thijs and Browning Ja. Het nummer is eigenlijk. Je allerfavoriete band, mijn die. aller, mijn favoriete band. Zeg dan eens aan 1 cent waarom die band zo helemaal geweldig Omdat die, is. Uh, omdat ze briljant zijn, echt. Die muziek, ze hebben nu twee albums uit. En dat is niet heel veel, maar het is wel echt zo geniaal. Maar dit nummer duurt eigenlijk 7 minuten. En je moet gewoon die volledige 7 minuten beluisteren. Maar ja. Voor de radio, de, de radio-edit is naar vier minuten teruggebracht. Mm -hmm. maar de zeven minuten het is echt prachtig. Je gaat dan ook helemaal uit je dakje dit? Nee, heet ik ga nooit uit mijn dakje. No. Ik denk dat ik alweer een nieuwe favoriete ben voor mezelf. Het <laughs> is over oh, mijn Ik denk echt dat dus jij dit drie keer niks vindt, maar oh. goed. Ah. En hoe heet het dan maar? Uh, a More per Perfect Union. Met M79 en Titus Andronicus, en More Perfect Union. En uh, wat gaan we doen, de items? Nou, eerst uh, wil ik even zeggen dat ik nou fan ben van uh, Titus Andronicus en van Vampire Weekend. Ik had er alles uh, van Vampire Weekend had ik alles gehoord, maar het is voor mij een soort. Uh, uh, uh, ja, Vampire Weekend vind ik zo geweldig. Oh. Oh ja, maar die tijd is dat gaat wel om de eerste, hè? Geven. Ja, die tijd is Andronicus. Echt, vind ik jammer dat het niet de volle 7 minuten waren. Ja, mooi. Ja, en ze staan nu opgedeeld in eerste plaats met de sounds. Dus dan moeten ze nu meteen naar MySpace of whatever gaan om de 7 minuten. Waar ik er 7 minuten luisteren. Ik weet het niet, maar Ayra is echt gewoon om het album te kopen. Want het is echt. Hoe heet het album? Prachtig. Waarom 4 minuten 39 genieten? Als ook 7 minuten kan genieten. Precies. Van Judith's heerlijke misschien. Nee, maar het is gewoon. Ze maken unieke muziek en het gaat nog ergens over. En het is mooi. Ja. Veel herrie en daar hou ik van. Maar het kamer toch een tweede ja, of... Het heeft gewoon een, een behoorlijk politiek ondertoontje. Oh, en dan anti-Angela af... Angela Merkel of. Uh... Nee, het is gewoon. Ja, volgens mij gaat een tweede album gaat ook uh, over de oorlog en dat soort dingen. En uh, je weet het al. Dat is een beetje. Maar hun doen het met hun, hun op hun eigen manier. En niet zoals je van heel veel mensen gewend bent, die het gewoon doen om. Gewoon tegen ja, ja gewoon om, om een beetje tegenstrijdig te zijn met de hmm. rest. Maar ik, ik vind het heel geweldig. Maar het is niet echt een hele toegankelijke band. Het is misschien niet helemaal. Uh, geschikt voor Nijmegen het Dus even. misschien checken, toch? Vaag, vage muziek misschien. Het is vage muziek, dus zo zou je het kunnen van. Ja, nou, ik, ik vond het wel, uh, nou vage, experimenteel ook wel een beetje, vernieuwend, innovatief. Ja, maar dat, ja, dat, ja, zijn dat, de, dat zijn eigenlijk de woorden die je er voor ja. We, Maar ja, vaak in, als ze zeg maar experimenteel, innovatief, dan voor veel mensen is dat dan vaag. Ja, ja ik weet beetje, het niet. Ja, maar ja, ja. een beetje open-minded zijn over ja. nieuwe muziek. Ik zie trouwens wel een perfect item voor dit. nou je weer in het land. Oh, wat is hier? Oh, dat is echt weer een gave item. Nee, dit is een Amerikaans item en er is niks aan ons scheef. Oké, ik zie dat jij het getypt hebt, want het staat vol met spelfouten. Mm. Maar goed, ik probeer er omheen te lezen. Uh, opgewonden van poepluiers raken. Een uh, Amerikaner is onlangs op heterdaad betrapt bij het stelen van volgepoepte... ...luiers, moest <laughs> daar achteraan staan? Oh. Ik heb er niks aan veranderd. Hey, je bent alleen het woordje luiers gekregen, maar goed. dus is een Amerikaans onlangs op hete dag vertrapt bij het stelen van volgeproepte luiers. Um, een huiseigenaar zag hem in afvalbakken vroeten en schakelde politie in. Die verklaarde tegenover agenten dat hij opgewonden wordt van het dragen van andermans rijkelijk met poekgevulde luiers, vooral op extreem warme dagen. Uh, Dylan Mc Koeski, 20 jaar, is eergisteren veroordeeld voor inbraak en diefstal. Hij kreeg 30 maanden voorwaardelijk en moet 200 uur taakstraf vervullen. De fetishist moet van de rechter ook in psychoseksueel onderzoek ondergaan. Daar heb ik echt nog nooit van gehoord. Hoe zou dat gaan Met Kevin iets meer thuis is. Uh... Nee, nee, nee, maar ik, uh, mij lijkt het gewoon stel Je hebt een uh, baby, die heeft echt super diarree. Maar oh, je hebt nou een vriend, Judith. En de baby zullen dan binnenkort volgen. Nou, je voor dat. In één keer onbekende jongen, van misschien je eigen leeftijd, want je bent, wordt dit jaar ook 20. Zullen, uh, in je klikoff groeten een luier pakken. aantrekken? Hey, en dat is eens wat een, en... raar is hoor. Daar, daar ging mijn baas niet over. Oh. Hoe heet het dat, die man die ronddraaide? Als hij zo'n luie uh, had, aan had, dat zou echt door alle gaten naar buiten vliegen volgens mij. Ik weet niet wat, of dat hij überhaupt een luie aan heeft. Ik denk het wel, want ik denk dat hij wel daar een paar uurtjes staat. Ja. Maar echt, hij doet niks anders dan ronddraaien. Echt is zo bizar. Ik snap niet dat je dat... dat ja Het gaat er misschien een beetje ver, maar dat dat... Ja, voor hun een onderdeel van hun cultuur is en het echt geweldig vinden, snap ik niet. Maar ja, ja maar ik ben ook het... Ik ben de eerste die het toegeeft. Maar... ja misschien zit hij die in een soort trance of zo hè? Ja, dat het maar zo ja. ziet het er wel uit. Want dat vind ik altijd heel eng. Als mensen ja, maar hoe maar... duizelig moet die gast zijn dan? Ja, maar wellen moment... dat daar een techniek voor is of wat dan ook, die wij niet, niet weten, want dat kan niet anders. Hmm. Ja, anders dan dat kan gewoon niet. Hij moet er een manier voor gebruiken. Maar over die lui is dat uh, vies, ja. hè? Ja, ik weet het niet, het is vies. Maar hij doet ze ook echt aan of? Ja, hij doet ze aan. Hij wil ze ook aantrekken, die Oké. Okay. En, en hij uh, had dan ook nog een, voor, een voorkeur voor het liefst van die uh, luis van bejaarden. Want er zat meer in. Oké, gaat Ik Ja, en zeg maar <laughs> ook Ik we... ben terug bij mijn aandrang. Ja, ja. Oh, ik heb hiermee gelijk het hele gesprek uh, afgerond. Ja, nou, uh, ik, weet niet, uh, ik weet niet wat nu. Ja, we, we, kunnen, we kunnen naar een nummer gaan, we kunnen nieuw ja. items doen, wat, wat wil je geven? Ik voor een geef? nieuw itemkie doen? Uh, eens even kijken hoor. Wat uh, ik uh, eens gewoon de items gaan uh, uitdelen. Dit was uh, een grappige, ook niks aan veranderd. Dus? Ik geef ja. deze aan Jonas, lees hem even snel goed door, want je uh, kunnen woorden missen. Ja, goed, die weten we maar nooit. Maar een Russische ingenieur, die heeft een Moskou... Heeft hij ook een titel? Uh, ja, maar wat, waarom zou ik een titel op, op de radio... Ja, omdat het er hoort bij deze. Oké, okay, je, je hebt een leuke one-liner bedacht. En je ja. wilt dat die, uh, ja. dat die op de radio komt. Oké, okay, de one-liner van Gavin Luit. Gelukkig hebben wij de praxis en Rusland ook. Nou, een Russische ingenieur heeft uh, in Moskou zelfmoord gepleegd. met een zelfgemaakte guillotine. Dit heeft de krant uh, Dwoj vrijdag gemeld. Dus van vorige dag. Vandaag heet dat. Oh ja, maar goed. Dat, ik, ik, ik, ik ben alleen maar preacher to the choir wat, ja. uh, wat er nu gebeurt. Uh, de man, een gescheiden veertiger. Die weer bij zijn moeder woonde. Uh, die had zich dagenlang in zijn uh, slaapkamer opgesloten. En hij heeft tegen zijn moeder gezegd dat, uh, dat hij een kast aan het bouwen was. En in plaats daarvan bouwde hij een guillotine met een metalen plaat als mes. Verzwaard met een houten plank en flessen water. En toen het apparaat klaar was ging hij op de grond liggen. En zette hij het zelf in werking. En volgens de krant had hij al meer dan twintig jaar psychische problemen. En daar is hij nu gelukkig vanaf. Hij had ook uh, gezegd tegen zijn moeder van ik ga een kast bouwen toch? Ja. ja echt. Ik weet niet precies waar zo'n groot uh, mes, of hoe je het ook kan noemen, uh, te pas komt in een kast. Maar goed. Ja, nou, maar op een gegeven moment we... ik liep ze gewoon de trap en zei, ja, maar ik ben het verder met gaan met de kast. Dit is uh, okay. de fundering ofzo. Maar... <laughs> ja, en dan moet ik natuurlijk wel een keertje checken van, nee, hey, is die kas al af? En dan zag ze haar en zo'n liggen. En het engste is, uh, je schijnt nog even te kunnen zien hè, als zijn kop eraf is gehaald. Nee, dat is bij kippen. Niet bij mensen. Nee. Die lopen dus nog door, maar, zeg maar als stel dat je je hoofd eraf hebt gehaald. Dan... En wie heeft dat verhaal bevestigd? Ja. Hè? Wat zijn jouw bronnen? <laughs> ja, Welke personen heb jij gesproken die ja, dat Ja, dus uh, getuigenverklaringen <laughs> zeg maar, uit de tijd van de Franse revolu uh, revolutie, zeg maar, die zaten dan, uh, die, die zagen dan mensen nog zeg maar, zo een beetje boos kijken. Boos kijken. Ja, boos uitdrukken. Het kan zijn dat ze, dat ze wisten dat ze een mes op hun hoofd gingen krijgen. En het feit dat gewoon al hun spieren opeens ontspannen en daar, daar krijgen ze wel een andere uitdrukking. Oh, ja, maar er zit, er zit nog over, het gaat er in één keer af, dus er ja, zit tuurlijk. nog zuurstof in je bloed. Ja, en dus is, ja, het kan nog zijn dat je dan nog even uh, zou kunnen zien. Ja, een fractie misschien. Ja, ja. misschien twee seconden of zo. <laughs> <laughs> nou, het duurt twee seconden lang hoor. Ik denk, ik, ja, goed. Als jij het zegt, jij hebt ja. hier de, de medische autoriteit. Nou, medis? dat, dat niet, waar ik, ik weet niet, ik had het ergens gehoord. Of gezien, of gelezen. Ik en niet proeven, dat, nee. niet ervaren. Okay. Nee, nee, niet die, die, wat je allemaal nu achtertuin hebt liggen. Nou, ik ben echt niet, ik ben echt niet, uh, de, ik ben echt niet uh, handig, hoor. Ik heb echt twee linkerhanden. handen. Ik denk als een, een guillotine, zeg maar, zou, als ik die zelf zou maken, dan heb ik al in de voorbereidende stadium, daar heb ik heb ik mezelf al verwond, denk ik. <lacht> maar dan moeten toch makkelijkere manieren zijn, neem je aan, maar... Tenminste dat, denk ik zo. Dat is zo'n heel apparaat bouwen. Ja, je moet toch iets creatiefs doen, hè? Wil je het nieuws halen? Dat is inderdaad zo, maar goed. Om zelf mee te praten. We doen er wel eens heel grappig over, maar het is eigenlijk best tragisch, weet Het is kom je wel tragisch. Als moeder ben je eindelijk blij dat je, uh, ja... Je zoon een kast gebouwd heeft. ...dat je zoon uh, eigenlijk uh, eindelijk weer thuis is. Kun je, je oogje en zo houden en dan kom je op zijn kamer en dan, ja, het is gewoon onthoofd. Met, Iets waarvan je in eerste instantie dacht, oh, dat is een kast. Dat dus, is dus zielig. Het zou zo zijn dat hij ergens zat en ineens, maar het zagel niet, nou, zagen ze niet zag. <laughs> zou dat kunnen zijn? Nee? <laughs> nou, misschien, ik, zie, misschien. ik weet het niet, ik zie in ieder geval weer iets wat ik uh, wat ik weer op mijn kerfstok heb. Wat dan? Ja, ik, uh, blijkbaar, ik slaap wandel. Ik kan me hier overigens niks van herinneren, maar ik zie, oh, ik, oh, van Judith he? heb ik een bericht gekregen... En dat heette... Uh, Gevenstap in politieauto verlift naar paradijs. Uh, de politie in Nijmegen kreeg in het holst van de nacht te horen... dat er iemand naakt in de straat rondrende. Op de Muntweg werd de naakloper al snel gespot. Hij stapte... Uh, gaat goed zo het bericht eigenlijk. Ja, ja, ja, maar het is ook heel raar. Hij je hebt het zelf meegemaakt. Ja, ik kan mij niks herinneren. Uh, uh, even kijken. Ja, hij stapte in een de politieauto, deed net het gordel om... En in de mengelmoes van Engels en Duits vroeg hij de agenten hem naar het paradijs te brengen. De agenten hebben hem toch ergens anders heen gebracht, namelijk het politiebureau. Het leek de, verstand het leek de agenten verstandiger om hem eerst daarheen te brengen. En daar is volgens de crisisdienst van de GGZ uh, is vervolgens gewaarschuwd. Wie de man is, is nog onbekend. Nou, blijkbaar ben ik dat dus. Maar ik bedoel, een mengelmoes van Engels en Duits. Dat, is dat praat dat is helemaal en... niet. Ja. Best Prins Bennett is dat. En he. ik kan me best begrijpen dat ze hun zoiets hadden van. Ja, dus sowieso, die praat niet uh, fatsoenlijk Nederlands, dat sowieso. Oh, dan dan schilderen we het maar af als Engels en Duits. Maar naar het paradijs. Wat is het paradijs voor jou, Geven? Of stel ik nu ja, een reden uh, <be> <tulentaal> Ja, ik weet het niet, het het paradijs. Volgens mij. Uh, ja, ik zit nu in het paradijs, naast Judith. Je stelt niet echt de hele ogen uit. Ogen nee, uit. nee. Ik, of wat voor mij echt het zou zijn, ja, ik weet niet, dit, de radiostudio. Mensen om me heen. heen mensen om me heen die me waarderen. Mensen om me ja. heen. <laughs> gewoon, gewoon, gewoon mensen om me heen. Ja, als er maar gewoon mensen zijn. Als ik maar met iemand kan praten, maar ja, ik weet wie. Maar ik kan dit niet zijn geweest, denk ik. Denk je ja, want zij zouden mij echt wel direct naar een uh, dierentuin hebben gebracht hoor, als ik, eh, als ik naakt rondliep. Door je een ja. harde rug of? Uh... Ja, nou, ja, maar de, ik heb een soort afwijking. Ik heb meerdere slurven om het zo maar te zeggen. Hmm. Oké. Okay. Ja, ik denk dat ze mij bij de octopus uh, ergens in een bad had gedaan. Ja. ja in een aquarium. <lacht> Dan word je wakker, je zit gewoon met octopus mm. uh, in een bad. Ja, dat uh... Maar goed, het paradijs is voor jou in de Republiek Ja. Oké. Okay. Nou, we hopen dat ze niet heel snel van de zender af worden gehaald. Want dan is het alleen maar naar beneden voor je. Dan, is het gewoon, dan kan je net zo goed een eigen guillotine maken als dit programma eindigt. Nou, dan niet. Dan zo erg is het ook weer niet hoor. Ja. Want uh, ik ben, zeg maar, voor, voor mij is zeg maar, die stap zeg maar, van mijn basisemotie naar zeg nou, paradijselijk gevoel. Is, is maar een zo, kleine ja. stap hè? Ja, het is zo erg. Okay. Dus ja, dat is zeg maar, voor, zeg maar voor Bill Gates die zeg maar 100.000 euro wint of zo. Kijk, als hij het zou winnen, is dat een heel groot iets of zo. En dan is het, ja, dan is het levend veranderend. Mm. Voor Bill, Bill Gates is dat wisselgeld. Ja. Het schijnt een redelijk bescheiden man zeg maar Ja, met zijn huis, uh, met ik weet niet hoeveel miljoenen daar, die hij daarin heeft gestopt. Ja, voor beveiliging. En toch met al zijn miljarden, hè? want hij heeft echt miljarden miljarden hier, dus ja. 40 miljard of zo, kent hij toch Judith niet. Ja, dus die is nou de rijke man, hè? <laughs> ja, ik hè. <he>. Oké. Okay. <laughs> ik wil terug naar Istanbul. <laughs> nee. Want uh, voor al dat geld wat hij heeft, krijgt hij echt niet... Uh, ja, ik weet niet. Er de waren dus uh, dingen, dus levens, dat begint gewoon... Uh, dat zit gewoon in de, in de kleine dingen. De eenvoudige uh, puurheid. Dus uh, als jij kon kiezen tussen Bananen Republiek en het, het leven van Bill Gates, dan zou jij Bananen Republiek kiezen? Want dan, dan zou ik jou niet zien. Want ik kan jou niet kopen voor 40 miljard toch? Ofwel. Als ik jou daarmee kon kopen en daarmee alles, als ze, en alles kon laten doen wat ik zou willen, dan zou ik wel Bill Gates willen zijn. Of die Japanse uh, cultuur van slaven, dat moeten we misschien uh, niet helemaal hierheen weer. Oh, okay. is het een bananerepubliek maar. Ja, maar, als ik die, zeg maar stel dat ik die 40, uh, 40 miljard zou krijgen en ik zou je dan nooit meer zien. Dan zeg ik, ja euh, doe maar niet die 40 miljard, doe maar een goed doel ofzo. Ja, het is zelf. makkelijk praten nu hè? Ja, nee, ik meen dat. Oké. Daar heb ik 40 miljard, ja. Ja, bij mij moet je pas gaan onderhandelen vanaf 50 maar lijkt me, maar… Ja, je bent toch een beetje een, uh, zeggen, een simpele man, ik simpele ik. <laughs> nee, helemaal niet, het is uh, niet <laughs> simpel. Het is, het, het okay. het je noemt jezelf net simpel, van één goede beweging en je met een ecstasy. <laughs> nee, ja. Uh, is ja, soms niet nee, zo dat, is maar, bij, dat is alleen maar bij een beweging van Judith. Hmm. Bij jou heb ik dat niet. Ja. Ja, dat, ja. Dat, ja. Dat, dat zou ook heel simpel zijn dus ja. he? dat bij jou ook wat. Het moet een, een, een, een mooie, vloeiende, sensuele beweging zijn. Maar nou, die maak jij niet, Jonas. En Judith die maakt die de hele tijd. Zullen we een uh, nummer doen? Ja, dat is geen idee. En daarmee sluiten we gelijk het eerste uur af, dacht ik? Ja, ja, dat is inderdaad zo. Oké, okay, Violent Femmes.